Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Kippen, kalkoenen en kanaries mogen voorlopig niet op pad. Er geldt een ophokplicht om de vogelgriep in te dammen. Bij een bedrijf in Zeewolde in Flevoland is het virus al vastgesteld... en daar worden 36.000 dieren afgemaakt. En in het noorden van Nederland zijn opvallend veel dode wilde vogels gevonden, zegt verslaggever Lars Geerts. Dus het zeker voor het onzeker wordt genomen. Niet alleen in Noord-Nederland worden die vogels gevonden, maar ook bijvoorbeeld over de grens in Duitsland. En dat is de reden dat het ministerie zegt, de kippenbedrijven en andere vogelhouders worden verplicht om hun dieren binnen te houden. In de trein van Vlissingen naar Amsterdam... heeft afgelopen nacht iemand met een kapmes om zich heen gezwaaid. Hij bedreigde ook een conductrice. Niemand raakte gewond. De man is opgepakt bij station Heemstede Aardenhout. Er is een bloedtest bij hem afgenomen om te checken... of hij alcohol of drugs op had. De Nationale ombudsman gaat onderzoek doen... naar een spirituele sessie op een begraafplaats in Leusden bij Amersfoort. Een groep mensen probeerde daar na sluitingstijd... de geesten van overleden kinderen op te roepen. En ze hadden voor hun bijeenkomst toestemming gekregen. De ouders van de kinderen die er begraven liggen zijn woedend. De burgemeester laat ook onderzoeken wat er op de begraafplaats is gebeurd. De Consumentenbond trekt aan de bel over nep-abonnementen bij de hypotheekadviseur. Als je een huis koopt kun je bij je hypotheek op sommige plekken ook een service-abonnement nemen. Dat is volgens de Consumentenbond vaak totale onzin. Bijvoorbeeld een 24 uur bewaking van de hypotheek. Um, telefonisch en per e-mail bereikbaar zijn. Het aanmaken van een klantprofiel. Um, uh, de toegang voor een uh, veilige online omgeving aanbieden. Ja, dat zijn dingen, daar hoor je niet voor. Te die abonnementen kosten soms tientallen euro's per maand. De Consumentenbond heeft de hypotheekadviseurs die dat deden erop aangesproken. Het weer af en toe zon, maar misschien ook een buitje. Het is een graad of 14. Morgen begint grijs, maar in de middag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt dan 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de AWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de A10-ring Amsterdam-Noord. De eenbuis van de Koentunnel is tijdelijk dicht...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 Uh, van uh, de Formule 1 van gisteren. Met toch een uh, ja, spannende, spannend slot. Maar je kijkt zo langzaam, want als ik niet kijk, gaat het goed. Want ik heb het gisteren, gisteravond niet gekeken. Ik heb het vanmorgen in de herhaling gekeken. Dus dan weet je tenminste, dan kijk je ook een stuk rustiger. Maar uh, uh, ik, als ik dan morgenavond ook niet kijk... gaat dat dan ook goed in de eerste bocht, denk je? Uh, vanavond. Of nou, vanavond, ja. ja nee, nee ja, voor mij mag je kijken hoor, gewoon. <laughs> gewoon kijken. Nou.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 Franchement, il est fabrique ou quoi Heureusement que c'est que de faire Appelle-moi ton responsable, et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière, oui célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.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 www.natuurwerkdag.nl Dankjewel Albert-Jan. Dat was het uh, nieuws in, de kort van, uh, in het kort van de uh, afgelopen week. En ik ben blij dat ze de e-mailadres alvast even naar Haarlem hebben omgezet. Uh, Albert-Jan, <laughs> dan is dat maar vast geregeld, zullen we maar zeggen. Hier is baby, I love your way. Will to power. straks met uh, bord op schoot voetbal wil kijken van uh, Studio Sport. raad je aan uh, even na half drie uh, de radio uit te zetten want dan gaan we even het uh, overzichtje doen van de voetbalwedstrijden maar eerst krijg je zo dadelijk nog het uh, weerbericht uh, voor de komende dagen dat allemaal bij deze zonnige Zandvoort op zondag maar eerst deze uit de jaren negentig is hier uh, Britney Spears en hit me baby one more time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 There ain't no gold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 FC Twente ontving uh, om kwart over twaalf thuis NEC, eindstand 1-2. En zojuist zijn er uh, twee wedstrijden gestart. Onder meer uh, SC Kambuur tegen Feyenoord, daar staat het nog 0-0. Tegen In tegenstelling tot uh, Vitesse thuis tegen Gohead Eagles, daar is het inmiddels 1-0. En uh, de klapper van de dag uh, uiteraard nee. straks om uh, kwart voor uh, nee? Nee, het voorprogramma...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 I'm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 Yo, yo. Ik zeg even dank aan onze collega's van Dolfijn FM. Albertjan, uh, uh, voor deze van de bingo players en It's a Holiday. En speciaal gedraaid voor iedereen uh, die uh, afgelopen week uiteraard uh, genoten heeft uh, van de herfstvakantie. Uh, over uh, herfstvakantie gesproken, ja, dan moet je meteen denken aan het strand. En aan het strand hebben we de reddingsbrigade. Klopt, want uh, uh, gisteren tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort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 Dus we hebben dit jaar wel ja, de situatie van vorig jaar willen we niet hebben. Dus extra patrouilles op het water. Extra uh, gekeken naar wat kunnen we met de vlag en de waarschuwingen. He, dus daar hebben we echt wel wat meer op ingezet. Ja. Uh, maar uiteindelijk ja, was het niet helemaal nodig. Omdat het gewoon uh, een stuk rustiger was. Ja, ja, nu nog even terug naar net voor de zomer eigenlijk. In juni hebben jullie ook een inzet gepleegd uh, in Limburg en in die uh, gebieden. Kun je ja. daar nog uh, kort... Uh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 Uh, en we zien een stuk minder vermiste kinderen. Nou ja, die twee zijn echt wel één op één te relateren. dat we natuurlijk weinig echt topdagen hebben gehad. Hè? Dat dat strand met, uh, met uh, 50-100.000 mensen vol ligt. Um, maar we zien wel, uh, vooral voor- en seizoen, gewoon heel veel watersport. Waar we toch vaak mee bezig zijn. Kitesurvers, gewone surfers die ja, ook een keer pech kunnen krijgen.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 In die zin heel kort. Ik, ik zou bijna zeggen, soms maak je van je hobby je werk. Daar lijkt het althans een beetje op. is Dat ik inderdaad sinds oktober ook bij onze landelijke organisatie aan de gang ben gegaan. Dus dat is Range Viga in Nederland. Dat is onze landelijke koepel. Die de belangen behartigt van de Range Viga, dus die met de overheden, landelijke overheden werkt, landelijke campagnes opzet. En daar mag ik me met communicatie, marketing en fondsenwerving bezighouden. Dus, ja, in ieder geval ook gefeliciteerd daarmee. Ja, want het lijkt jou. me dat het een leuke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 Dus van die plastic drinkbekers. Zodat we niet elke dag een flesje water meenemen. Maar hem gewoon zelf vullen met water. Dus we proberen ook zelf wel kritisch te kijken. Wat kunnen we als organisatie? We kunnen daar nog veel meer. Maar dat zijn wel stapjes die we zelf doen. Om toch een beetje mee te helpen aan de vuilnisbergen. Maar jullie mensen halen zelf ook het plastic uit de stad Of dat niet? Dat hangt een beetje vanaf. Kijk, vaar je zomers en zie je echt een groot object. Dan nemen we dat mee, want dat is ook een gevaar.